Christian Bonebakker met het NOS Journaal. De Soedanese hoofdstad Khartoum is twee dagen op rij getroffen door luchtaanvallen en artilleriebeschietingen. Gisteren vielen er volgens activisten zeker twintig doden. Vandaag zouden vijf burgers om het leven zijn gekomen. In Soedan woedt al bijna vijf maanden oorlog. Bij de strijd tussen het regeringsleger en de RSF-militie zijn er schatting al meer dan 5.000 doden gevallen. Volgens de Verenigde Naties heeft de helft van de 48 miljoen Soedanese inmiddels behoefte aan humanitaire hulp. Voor 6 miljoen mensen is hongersnood nabij. Een studentendispuut in Amsterdam is door zijn vereniging geschorst vanwege een ontgroening in Roemenië. Nieuwe leden van het dispuut moesten daar vorig jaar punten verdienen door seks te hebben met een vrouw in een steeg. Ook was er de opdracht regel een vluchteling. Het gaat om het dispuut ARS van studentenvereniging Langs, de een grootste van Amsterdam. Langs noemt de opdrachten van het dispuut mensonterend en zeer ongepast... maar voegt eraan toe dat niet alle opdrachten zijn uitgevoerd. Er loopt nog een onderzoek. Zolang het dispuut geschorst is, krijgt het er geen nieuwe leden bij. Max Verstappen had er geen rekening mee gehouden... dat hij dit seizoen 10 Grand Prix achter elkaar zou winnen. Dat zei hij na afloop van zijn overwinning in Italië... waarmee hij het record vestigde... Verstappen benadrukte dat hij trots is op het team van Red Bull Racing. De twee keer dat Verstappen dit seizoen niet won... ging de overwinning naar zijn ploegenoot Perez, dus ook naar Red Bull. Verstappen noemt dat heel bijzonder. Perez eindigde in Italië als tweede. De derde podiumplaats was voor Ferrari-rijder Sainz... die van pole position was vertrokken. Het weer, hier en daar sluierbewolking, maar het blijft droog. Minima vannacht tussen 8 en 14 graden. Morgen opnieuw zonnig met wat sluierwolken. Het wordt dan 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Rijnan Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat via de voorknopend de Nieuwe Meer. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A9 richting Diemen bij knopend Bad Oevedorp. De weg is daar helemaal dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zom. zomerhit. Zomerhit. Is de zomer van ZFM? Met. met nu, Peaceful Radio. Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1557. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit Nieuw Age muziekprogramma. En het is een uniek programma, want waar vind je nog Nieuw Age muziek op je radio? Geen nieuwe muziek. Ja, ik moet er zelf ook een beetje aan wennen. Het is, uh, het is even slikken, zelfs. Uh, ik heb een beetje gezocht. Maar goed. Het is ook een beetje natuurlijk uh, afkicken na een uh, geweldig weekend van uh, uh, de Formule 1. En daar uh, dan, dan, ja, dan gaan we allemaal een beetje in slow motion. Dus ik heb ook een. Ja, ik geef het toe, niet echt gezocht naar. Het zal vast nog wel ergens in mijn e-mails ertussen zitten. Maar volgende week. Dus rustig aan. gaan we weer opstarten met Music for Gentle Relaxation volume 3. Daar zijn we vorige week mee begonnen. En toen was het ook Stuart Jones. Maar nu is Bob, Bob Gassi is erbij gekomen. Daarna komt Christina Welling met haar Breath of Wind. Dan gaan we terug in de tijd naar 2020. En dat doen we met Anantakara, eh, Juliester, Jim Otoe, ja, ja, Massako, allemaal bekende namen. En we sluiten af met Yvonne Texaira. Ik geef hem maar aan draai draaien. Ja. Maakt niet uit. Cherry vindt natuurlijk ook eh, in dit uur samen met Greg Maroni. En het volgende uur komt zij eh, ook weer langs met een album buitengewoon actieve dame in de muziekwereld, zeker in deze periode van 2020. Nu zit het allemaal ietsje rustig, hoewel ze hebben natuurlijk net een uh, nieuw album gemaakt, dat zit ik me ineens te bedenken. En dat album dat draait nog, de Gratitude Pro Project, en dat komt uh, als track 5 in uur 2 piezelradio.info. Ja, we me hebben nog steeds een website. Ik wens je heel veel luisterplezier. Anaya, one of the artists of Peaceful Radio, please visit my website www.aneamusic.com. Bye.